Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie in Rotterdam heeft tientallen mensen opgepakt... rond de bekerfinale in de Kuip tussen Feyenoord en FC Utrecht. Dat had vooral te maken met vechtpartijen en het beledigen van agenten. Ook werd er met vuurwerk gegooid. De politie had moeite om sommige supporters van FC Utrecht weg te krijgen bij het stadion. Ze moesten zo snel mogelijk met de bus terug naar huis... Feyenoord won de wedstrijd met 2-1 en pakte daarmee voor de twaalfde keer de KNVB-beker. In het centrum van Rotterdam barstte een groot feest los. Veel mensen sprongen in het koude water van de fontein op het Hofplein. Feyenoord wordt morgenochtend om half twaalf gehuldigd op de Koolsingel. De Servische parlementsverkiezingen zijn gewonnen door premier Vucic. Zijn conservatieve partij krijgt volgens een poll de absolute meerderheid. Vucic wilde een nieuw mandaat voor zijn hervormingsbeleid en had daarom vervroegde verkiezingen uitgeschreven. Hij is bezig staatsbedrijven te saneren en het ambtenarenapparaat te verkleinen om Servië klaar te stomen voor een EU-lidmaatschap. Dat beleid kan hij nu onverminderd voortzetten. Op het station van Straatsburg is een Franse militair licht gewond geraakt. Hij werd gestoken door een man met een mes. De militair patrouilleerde met collega's op een van de perrons. Toen de man hen aanviel met een Stanley mes, een van de militairen liep een snee op in zijn wang. De dader wist te ontkomen. De politie heeft de hele dag naar hem gezocht, maar nog zonder resultaat. Tijdens de aanval sprak hij wat Arabische woorden, zegt de Franse politie. Een duif heeft in Noord-Brabant vanmiddag een stroomstoring veroorzaakt. De vogel was volgens de gemeente Heusten ergens tegenaan gevlogen, wat precies is onduidelijk. Daardoor kwamen zo'n 22.000 huishoudens in onder meer Waalwijk, Aalburg en Werkendam een uur zonder stroom te zitten. De brandweer moest op verschillende plaatsen mensen uit een stilstaande lift halen.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 Op terug bij Pixel Radio Show 1166 hier op C.F.M. in Zandvoort. We gaan weer luisteren. 16 tracks, naar 16 tracks, zo moet ik het zeggen. En die liggen allemaal voor ons klaar. De eerste is van Marika Takushi, een nieuwe artiest voor dit programma ook. Haar CD heet Colors in the J-Ray.